De site vormt een bedreiging voor de fundamenten van de Europese Unie. Geen discriminatie en vrijheid van beweging, zegt Redding. Van Balen noemt het meldpunt misselijkmakend, vulgair en een politieke partij onwaardig. Hij vindt dat premier Rutte de ambassadeurs van tien Midden- en Oost-Europese landen een is op de boze brief die ze aan de Tweede Kamer schreven. Ze roepen de partijen daarin op zich te distancieren van het PVV-meldpunt.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 Vasthouden aan een looneis van 3% plus een structurele loonsverhoging van een hogere schaal... is volgens hem in het huidige economische klimaat geen realistische optie. Een Amerikaanse opperrechter is tijdens een vakantie beroofd door een gewapende man. Rechter Steven Breyer en zijn vrouw werden overvallen in hun vakantiehuis op het Antilliaanse eiland Neves. De 73-jarige rechter en zijn vrouw hadden enkele mensen te gast toen een gemaskerde man met een kapmes het huis binnendrong. Hij dwong het gezelschap zo'n 1000 dollar in contanten af te staan. Breyer is een van de negen rechters van het Amerikaanse Supreme Court, het hoogste rechtsorgaan van de Verenigde Staten. Dan het weer, vannacht mogelijk wat regen en daardoor kans op gladheid. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Overdag grotendeels droog en er is ook wat zon. Middagtemperatuur ligt rond de 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. We zijn in gesprek verwikkeld met Ralph van Raad, pianist. Hij is 33 jaar oud, heeft ontzaggelijk veel cd's gemaakt... Uh, die allemaal prachtig zijn en zeer lovend worden ontvangen... in de, in de wereld van de, van de muziek in ieder geval. En niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Recensies, prijzen en wij dachten: het is zeer de moeite waard dat niet alleen mensen van binnen de klassieke muziek, van de muziek hem leren kennen, maar ook van daarbuiten. Dat is niet altijd eenvoudig om mensen bij moderne muziek te trekken, want daar is hij te betrekken. Daar is hij een heftig voorstander en ambassadeur voor. Um, maar wij doen dat gewoon omdat het absoluut de moeite waard is. Um, er valt nog veel meer. Ik wil nog heel graag terugkomen, Ralf van Raad, op die brieven die jij als 14-jarige knaap schreef aan Chick Korea. Want dat is niet uit de klassieke muziek, maar uit de jazz. Want daar valt nog wel iets meer over te vertellen. Uh, het verhaal is nog niet helemaal af toen wij uh, door het bureau werden onderbroken. Maar uh, er is al iemand die heeft gebeld. Dat is Herman. Nacht Herman. Ja, hallo. Hallo. Ben jij een ja. liefhebber van moderne muziek? Nee. Oh. Nee, maar het ja. gaat er mij even om. Hij had, uh, hoe heet hij, Ralf, die had het over de spiritualiteit. Ja. Hij noemde ook meteen het Gregoriaans. Ja. Wat een, een prachtige uiting is van, uh, ja, van spirit spiritualiteit in, in alle opzichten. Verdriet en vreugde, de jong vreugde, Advent, de Contra, Rora, de Shirley. En, en weet ik wat veel meer. Ja. Um, ik heb de indruk dat uh, die twintig, die vroeg... ...die vroeg eeuwse componisten eigenlijk proberen te, te, te, te reproduceren... ...wat die veertiendeelse uh, eeuwse monniken hm. al hadden gedaan. Ja, dan zitten we een beetje op het spoor waar, waar we al over spraken. Hè? Een behoefte aan spiritualiteit in de samenleving. Jawel, dat er... jawel, jawel, jawel maar dat die, die, die, die, die, die, die vroeg-twintigde-eeuwse componisten dat proberen te, ja, te reproduceren... Ja, ja. Van het maar, Gregoriaans, met name van het Gregoriaans dan, die oude. Ja, maar wat mij meest interageert is de vraag of ik Ralf van Raad het Gregoriaans notenschrift kan lezen. Ah. <laughs> nou dat... dat, dat oh, hij luistert mee, dus hij kan, het, hij kan die vraag gewoon beantwoorden. Ja, ja, nee, dat vind ik zo leuk, want normaal worden die gesprekken middags opgenomen en dan uh, s'avonds uh, uh, uitgezonden. Precies, maar bij Casaluna nooit, wij zitten hier altijd live. Ja. Pardon? Wij zitten hier altijd live, iedere avond. Nou, niet altijd wel, mee. Wel, wel. Wij Van Kazeruna wel. Ja, ja, jullie wel. Maar het gesprek wat, wat wordt uitgezonden... Nou, ja. oké, laat maar zitten dan. Wil, ik ben er niet over reden dus Ik ben zo benieuwd of we raad ja. dat Gregoriaans... Uh, ja, met alles. Uh, je de, zit de je hier. Kan ja. Nou, als ik al enige aanzien had, dan is dat nu waarschijnlijk meteen uh, <laughs> afgelopen. Nee, ik kan het niet helemaal lezen. Ik heb uh, dat nuimeschrift, dat, uh, dat ken ik. Ik heb het uh, oppervlakkig geleerd aan het conservatorium... En ik weet uh, dat, het, uh, dat, uh, dat het ook niet zo ritmisch is genoteerd. En dat het inderdaad een ander soort notatie is. Maar um, ik, ik kan het niet echt lezen, moet ik zeggen. Daar moet je toch een beetje een specialist voor zijn. Ook om te weten hoe je met die timing omgaat. Want ja, in de... Muziek die we nu kennen, die je gewoon zeg maar de Bachs en de Beethovens en, en, en noem maar op. Daar is alles helemaal uitgeschreven. De ritmes, je kan alles echt gewoon aflezen. Maar in die muziek was dat toch veel vrijer. En daar is een hele filosofie over en meerdere theorieën over hoe je dat moet, moet spelen. Hoe je dat moet interpreteren. En uh, Nee, dat, uh, zo specialist ben ik daar niet in. En, en die suggestie van Herman dat, um, dat die componisten van de vroeg... 20 e eeuw. Dus mensen als Debussy... die we al eerder noemden, um, Claude Debussy... en uh, Kechna, die we hebben laten horen... dat hij het Gregoriaans bijna in hun muziek weer wilde oproepen. Wat vind je van die gedachte? Ja, ik vind het een hele goede, uh, goede uh, opmerking. En um, dat is ook inderdaad waar. Want um, uh, componisten zochten in die tijd... ja natuurlijk uh, net voor die componisten... zeg maar eind 19e eeuw. Hè, de Malers, uh, de Straussen, de, de, de, de Braamsen. De, de grote componisten... die waren met hele heftige emoties bezig. En het, het, eigenlijk het zwaarste van het zwaarste. En componisten als inderdaad uit Frankrijk, Debussy... die zochten naar naar meer eenvoud, naar helderheid... en ook een soort objectiviteit. Dus iets, iets afstandelijker. Het moest niet meer... Alle, al het zwarte gal van je ziel moest naar boven komen. En in die... Ja, um... is helemaal waar natuurlijk. Kijk, de 19e eeuw heeft een aantal componisten voortgebracht... Ja. Met, met een enorme explosie van geweldige musicaliteit. Ook? Zeker. Ja, en, ik, ik ken al die namen maar die noemen... maar die kent u zelf ook wel. Ja, dat en, is absoluut... Misschien kan dat ook wel zo zijn... Dat ze denken, nou, na al het geweld gaan wij er wat rustiger aan doen. Precies, ja. dat is een reactie dan, erop. Ja, maar dat ze dan, het, het, het, het, ja, die, die spiritualiteit en zo, uh, ja dat ik denk, ja, ga nou het Gregoriaans niet imiteren. Hmm. Net wat nou. je zei van die twee noten, ja. Gregoriaans hebben hetzelfde. Ja. Slaan op een orgel, speelt u orgel? Um. Nou, ja. euh, ook dat niet. <laughs> ik word steeds beperkter. Nee, ik, ja. ik, ik, maar ik waardeer het instrument wel hoor. Slaan ze op een orgel twee noten aan en laten ze klinken in zo'n zo lege kerk. Want doe jij, doe jij dat zelf, Herman? Uh, gedaan. Als, als, je was organist? Ja, nou, een beetje, maar. Beetje? Maar het gaat mij, dat gaat mij ja. eventjes om de theorie nou. Ja, dat snap ik. Het ging mij ook even om jou nou. Ja, maar ik kan wel horen gespeeld tenminste. Ja, dat denk ja, ik. Maar, maar dat heb je dus wel gedaan in een lege kerk, twee noten. Want wat, ja, wat, maak, je dan, wat maak je dan mee? Ja, een, een, een, een, iets, iets geweldigs. Ja. Wat dan? Ja, nou, ja nou, dat is zo'n lege kerk of een volle kerk... waar allemaal mensen zitten... ja, dan moet je een moppie spelen. Ja. En eh... Uh, maar jij bent als, als organist ben je wel eens in die lege kerk gaan zitten om twee noten aan te slaan en dan, ja, bijvoorbeeld, en dan te horen wat die, wat die twee die twee drieklank of wat ja. ook, maar hoe dan ook. Of, of, of. Maar dat is toch toch ook een soort van bidden, wat je dan deed? Ja, nou, ja, nou of ik bad, dat weet ik niet. Maar. Ja. Nee, maar ik vond. Ja, nou ja. ja. Ah, ja. Die zo'n componist gaat daar <laughs> zitten, die gaat allemaal noten opschrijven die al lang zeven eeuwen daarvoor al geschreven zijn. Ja. Door die monniken in die kloosters. Ja. Prachtige muziek. Ja. Zoals de Lorraat de Cherry in de Advent. Wat ik het mooiste Gregoriaanse nummer vind. Van, van de verwachting, de komst van Jezus en zo. Nou, nou, nou als ik dat uh, even mag interpreteren, Het is in de, in de muziek uh, wel zo dat uh, zeg maar, eigenlijk. Nou, vrijwel alle componisten van, van jong tot oud, van uh, 1500 tot, tot, uh, tot nu, dat die zich altijd laten beïnvloeden door dat wat er voor hun geschreven is, en dat als, als een soort basis gebruiken, en, um, en daarop voortbouwen. Dus ik denk dat in het geval van de vroeg 20e eeuwse componisten, dat ze die, dat geograans wel gebruikten, maar niet per definitie hetzelfde wilden. Alleen dat wilden uitbouwen tot iets wat ja, misschien dezelfde boodschap als van die tijd, maar dan getrans dus, dus uh, vertaald naar de tijd van nu. Waardoor mensen het zeg maar, in die tijd weer beter konden begrijpen. Hmm. Dus ze wilden eigenlijk vernieuwen met behulp van de traditie. En het Gregoriaans is altijd voor veel componisten inderdaad een bron van invloed geweest. Herman, ik dank je wel voor je, ja. uh, je bijdrage. Oké. Okay. En een nacht nog. Hoi. Bedankt. Zou hij nou echt zijn geweest? Zou hij nou echt op dit moment hebben gebeld? Moet je dan ook maar aannemen, hè? Ja, wij zitten dan wel aan de andere kant van de lijn. Maar goed, ik krijg een mailtje uit Thailand... Let op, van de uh, heer Noordermeer. Die zit te luisteren en vindt het allemaal prachtig. Maar de moderne klassieke muziek, daar snap ik niets van om eerlijk te zijn. Ik ben een enorme barokfan en vooral een Bach-liefhebber. Vooral pianomuziek van Davis Frey, Glenn Gould of Rob Steinberg. En de vraag is of meneer van Raad ook barok speelt. Of er naar luistert. Ja, ik... Uh, ben inkennig? Nee, nee, ik, uh, nee dat, dat niet. Want barok heeft ook heel vaak, grappig genoeg, uh, ook gevoelsmatig, veel te maken met 20e eeuw. Barokmuziek, barok voor als je niet van de klassieke muziek uh, weet en daar vertrouwen mee bent, dat eindigt zo'n beetje, laten we zeggen, 1750. Mag ik het daar ongeveer? Ja. Toch? Dan ja. gaat er weer een nieuwe periode in en dan heeft het wel twee eeuwen gewoed, barokmuziek. En er valt veel meer over te zeggen, maar dan weet je ongeveer waar het zit in de tijd. Ja, en dan zit je bij componisten als Bach bijvoorbeeld natuurlijk ja. de grootste. Uh, Geen hey, dol. Precies. Um, um, er, is heel, er zijn heel veel relaties eigenlijk verbanden tussen dus die uh, barokmuziek en de 20e eeuw -muziek. dat is heel grappig eigenlijk is als je het historisch ziet, de, de romantische muziek een beetje een buitenbeentje. Een ja. um, vergissing van de. <laughs> Daar zitten we nog mee met de gebakken peren. Maar. Dat had helemaal niet moeten gebeuren, die romantiek. <laughs> nou, het is dus... een vergissing geweest, jongens, van de, van de beschaving. Dit ah, gaat die... heel veel reacties oproepen. <laughs> nee, dat is natuurlijk ook, ook fantastisch. Maar het, is, het, is dat, um, het grappige is dat die barokmuziek ook heel vaak. Veel mensen zeggen van de 20e eeuwse muziek, die moderne muziek. Ah, ja, dat is allemaal zo verstandelijk. Het is zo rationeel en het is, allemaal, uh, hè, het is met wiskunde gecomponeerd en zo en nou ik moet toegeven dat is ook vaak zo en dat maakt die materie die muziek ook gewoon ontzettend moeilijk en ook niet altijd mooi om naar te luisteren en verwarrend vaak maar Um, zij deden eigenlijk hetzelfde als die uh, componisten in de barok ook deden. Want ook die zijn uitermate bezig geweest met getalstructuren in de muziek. Bijvoorbeeld uh, wiskunde, bijvoorbeeld uh, de Fibonacci-reeks en de, go de Golden Ratio, de gouden-gulden snede-verhouding. Die je ook in de kunsten vaker tegenkomt, 0,68. Ach, nog ja. wat geloof ik weet twee, het even twee, op twee derde precies dat zeg ik op twee... altijd moet het <laughs> gebeuren ja. in de kunst precies dat soort dat is heel uh, heel erg berekend in die muziek en um... Bijvoorbeeld, uh, zelfs uh, eerder uh, dan dat... zijn uh, mensen als uh, Josquin en zo, dat is zeg maar 1500 nog wat... 16, 15, 16e eeuw, die zijn bezig geweest in de macho, die componisten... met het vertalen van, van bouwwerken, kathedralen, de verhouding daarvan in muziek. Dat is ongelooflijk en echt letterlijk. Dus echt verhoudingen tussen, tussen noten in toonhoogte... is dan net als verhoudingen in grootte van de pilaren van een kathedraal. En dus die verstandelijke kant zit ook niet... Eeuw. En ook wel de gevoelsmaat kan. Dat spirituele, Bach en God. Ja. Dat is natuurlijk altijd een uh, belangrijke uh, tw tweespraak. Dat zit ook heel veel in waar ik over had. Arvo Pert en dat soort en dan mensen. En nog een element. En dat is misschien wel go goed om dat toch even te noemen. Improvisatie. Ik denk altijd, dat is even mijn stokpaardjes... dat er een relatie bestaat tussen uh, barokmuziek en jazz. Ja, zeker. In het vermogen om met een aantal uh, ingrediënten... basisgegevens vervolgens te improviseren. En je hebt het over Chick Corea gehad. Die beide kon, klassiek en geïmproviseerd. Ja. Ik bedoel, in hoeverre is voor jou als moderne klassieke pianist... De, juist de jazzmuziek belangrijk geweest? Het, het vermogen om te improviseren. Ja, heel, heel belangrijk. Uh, eigenlijk uh, ben ik de muziek vooral ingekomen... Bruce Materland door de jazz. Omdat omdat ik dat ja, jazz fascineerde. me als, als klein jongetje al ontzettend. Vanaf mijn achtste of, zo, of negen ben ik er al. Was ik er hoorde bezeten van. Wat hoorde je dan? Wat hoorde je dan? Um, ik, ik hoorde uh, een, een soort... Uh, ja, ik was natuurlijk heel jong. Dus ik, ik zou het niet zo voor mezelf hebben. Van radio. Oh, hoe ik het hoorde? Ja, ja nou mijn, ook vanuit mijn ouderlijk huis moet ik zeggen. Mijn uh, ouders uh, die, die draaiden dat ook. En die had, mijn vader kocht altijd van die samplers van, uh, van jazz labels. Uh, met, met Blue hun... note. Precies, en, uh, dat soort, uh, en uh, die draaiden dat dan. En uh, nou, dat, vond ik dan, uh, dat haalde ik dan ook weer uit de kast. En dat vond ik dan fascinerend. Dus het komt eigenlijk echt wel van huis uit. En ik ging, ging daar wat fanatieker op door dan mijn ouders. Maar uh, dat is wel waar het een beetje begon. <laughs> en... Uh, ja, ik, ik hoorde daarin een... Uh, het ritme vond ik al fantastisch. Dus gewoon swingen. Dat was gewoon... Uh, ja. Ritme is natuurlijk het meest basale muzikale oergevoel... wat iedereen eigenlijk volgens mij heeft. En wat je dus ook als kind direct aanspreekt. Helemaal te gek, hè. Piano, want ik studeer gewoon klassiek. Of ik, ik oefende gewoon klassiek piano. Maar wauw, dat het ook komt met een drumstel erachter. Nou, dat vond ik helemaal te gek. <lacht> dus, uh, dus dat al. En, en ook toen ik het zelf speelde... want ik was er ook mee bezig... Um, altijd aan het improviseren naast gewoon het natuurlijk mijn verplichte dingen, zeg maar. De, de, de oefeningen die ik moest doen en de klassieke literatuur. Maar het feit dat je daar zo vrij van werd je, en je voelde je zo vrij. Maar je kon gewoon spelen wat je op dat moment voelde en niet gebonden aan wat de componist op dat moment voelde en wat je dan zo nodig moet vertolken. Nee, je kon gewoon het zelf laten gaan. En um, wat zo mooi is van jazz is dat je, dat je ook gekke dingen kunt doen. Dus uh, ik kon, uh, ja, als je fantasie de loop laat toe, is een onweersbuina of zo, zeg maar wat. Nou, de dat voor jezelf zit toe. En dan kwamen met de gekste klanken. En daardoor ben ik ook... is mijn gehoor denk ik ook wat, wat verruimd, zou ik maar zeggen. Ja, je gehoor en je fantasie. Is dat ook de weg waar, je, waar langs je Check Korea ontdekte? Ja, dat is het klassieke voorbeeld, want inderdaad mijn vader had hem op een sampler CD staan. <laughs> en dat was het nummer Spain. En dat vond ik met zijn trio. En dat vond ik helemaal te gek. En... Uh... Nou, uh, toen ben ik... Mijn allereerste cd die ik kocht was dus... een Tickery Yesterday, Geen klassieke cd. En nou, ik was daar helemaal bezeten van. Ik heb uh, dus inderdaad met hem gecorrespondeerd. Ik heb met hem gecorrespondeerd. Dat moeten we toch nog even nader uitwerken. <laughs> Jij was veertien... Ja. En je ging een brieven schrijven? Want niet één, maar dat waren... Ja, echt wel veel. Ik heb misschien wel uh, een stuk of tien of zo heb ik, denk ik geschreven. En het waren ja. geen kleine brieven? Nee, ze waren <laughs> nogal uh, extensief moet ik zeggen. Het waren echt wel uh, tien kantjes uh, of zo per, per brief. En wat schreef je hem dan? Nou, het was wel, als ik het teruglees... ik heb ze toen uh, gelukkig gekopieerd. Of misschien niet, want het is wel heel confronterend. Maar ik was zo'n heel eigen, eigen gereid bezig. Ik, ik zei dat ik, dat ik het uh, absoluut ontzettend jammer vond... dat hij uh, op elektrische piano speelde. Ja. Want dat, hij was veel beter op, uh, op akoestische instrumenten. Nou, dat, uh, hoe durf je het eigenlijk te zeggen. En uh, dat ik vooral zijn, uh, nou dat en dat stuk zo goed vond. Want ja, daar is hij toch wel echt wat verrassender bezig... Ja. dan op die andere <lacht> bebopachtige dingen. <lacht> en uh, <lacht> en uh, ik had allemaal commentaar. En uh, ik schreef hem ook van, oké, okay, ik, ik eis dat je een, een handgeschreven brief terugschrijft met een handtekening. Omdat ik niet an anders niet zou geloven dat, uh, dat de rest het niet getikt had. <laughs> ja, het was echt <laughs> en hey, hij, uh, Heb je, hij, je hebt antwoord gekregen, ja, handgeschreven. Hij, ja, hij deed precies uh, <laughs> wat ik vroeg, zou ik de zeggen. Maar uh, dat heeft hij gedaan, ontzettend sympathiek. Heb, echt, uh, je, heb je hem wel, en wat schreef hij dan? Uh, nou, dat hij, het, uh, dat hij ontzettend benieuwd was naar wat ik deed. En ik heb hem ook uh, vaak bandjes gestuurd met... Uh, echt waar? Uh, ja, Want je dat, moet... Hij moet eens geproefd hebben dat hij in jou een jongen vond... die bezeten was van muziek. Ja. Dat hij iets van die gekte... want dat was het misschien ook ja, wel... Ja juist ook be moet bewonderd hebben. Ja, en... dat, dat is ook zo. En uh, wat hij ook zei... Uh, wat hij niet heel erg veel uh, aan de grote klok hing, maar dat hij zelf heel erg veel... bijvoorbeeld naar Alban Berg dat is ook zo'n vroege 20e eeuwse componist... die over het algemeen is best modern wordt gezien... dat hij daar heel veel naar luisterde. En uh, naar, naar Bartok, dat is ook zo weer zo'n vroege 20e eeuwse componist... die heel veel met ritme bezig was. Dus dat die klassieke achtergrond voor hem... Uh, en die moderne klassiek ook heel belangrijk en dat was. Dat gaf hij aan jouw prijs? Ja, dat zei hij. En uh, ja, dan ging ik de volgende dag nog enthousiaster studeren... Heb je hem wel eens ontmoet nog? Ja, ik heb hem uh, toen in de tijd. Uh, echt wel elke show die hij gaf in Nederland. ging ik weer even gedag zeggen. En ik heb hem, ik denk nu twee jaar geleden bij het North sea Jazz Festival weer uh, gesproken. En dat was ontzettend leuk. De brieven onder mijn arm meegenomen. Oh, en dan ze heel weer. hard lachen. Je hebt hem laten zien. Ik heb het laten zien, ja. <laughs> ja. En hij uh, herinnerde zich dat nog. Ja. Ik vind ja. Het toch wel. Dat is dan toch. Dan ben je toch ook even. een kleine jongen. Ja. Maar. Misschien is dat ook, ook wel wat je als kunstenaar moet kunnen zijn. Soms wil je ooit groot worden, moet je dus ook een hele kleine jongen geweest kunnen zijn. Is dat niet ook wat dit vertelt? Ja, dat is zo. Ja. Soms ben ik bang. Oh nee, soms ben ik bang dat ik een beetje te kinderlijk ben gebleven. <laughs> maar maar, maar is, dat niet, is dat niet wat een kunstenaar is? Iemand die te kinderlijk blijft. Ja, nou ja, je moet denk ik een zekere naïviteit. Nou ja, naïviteit, je moet een openheid hebben precies. naar de wereld toe. Ja. En een redelijke on ontvankelijkheid. Wat is de ont ontvankelijkheid? Ja. Anders, als je inderdaad... Uh, nou ja, als je niet wil ontdekken... Als je niet verbaasd wil staan van dingen... Uh, ja, dan dan je heeft het zo nooit wat. Nee. Nee. Nee. precies. Terwijl wij volwassenen... Wij hebben alles wat zo mooi is aan kinderen afgeleerd. En daarmee hebben wij verlies geleden. Eigenlijk wel. Je, het is grappig. Ik heb uh, in december bijvoorbeeld een, uh, een kinderconcert gegeven... in het muziekgebouw in Amsterdam... Dat was voor allerlei basisschoolkinderen. En ik speelde ja. daar echt geen makkelijke muziek, moet ik zeggen. Hoe dat ik was echt... Uh, nou, ik, Ravel, nou ja, dat was het meest zeg maar, makkelijke. Ik had spraag de ja. la uh, en, en verder stukken van, uh, van Henry Cowell. Nou, daar heb ik echt uh, in de snaren gespeeld. Ik heb John Cage gespeeld. Ja. De, de, de, de, de vleugel met kleine schroefjes tussen de snaren. Wat een heel apart effect geeft. Ik heb uh, uh, Farrak Jessky gespeeld. Een Amerikaanse wilde componist, moderne componist. Maar wel altijd erbij verteld. En uh, wat die componisten wilden, ze wilden een zee nabootsen, ze wilden een, was uh, uh, uh, het, niet westerse muziek nabootsen, ze wilden een een galg zelfs nabootsen, dat soort dingen. En ja, die kinderen vonden het geweldig, waar zeg maar de ouders, ja, toch wel een beetje terughoudend uh, worden... van dat soort dingen. Nee, die kinderen die die vonden het echt geweldig, een oh, enorme openheid. Dat werd ook, als ik me niet vergis, heel positief over in de krant. Uh, ja. Over dat klopt. Ja. In NRC Handelsblad. Jongen, jongen, wat een verhaal. Um, je hebt volgens mij ook nog. Maar dan ga ik weer terug naar de, naar de luisteraars. Um, je hebt volgens mij ook nog het, het befaamde Kulner concert van Keith Jarrett. Ja, ja. Dat zit je bij Chick Corea. Voor sommige mensen betekent dat concert heel veel. Improvisaties van een paar uur in Kuln. Zeer beroemd. Dat heb je na... Uitgeschreven. Nood voor nood. Om ik... zelf te kunnen spelen. Nee, Het was gelukkig uitgeschreven. Dat, uh, dat scheelde een hele hoop tijd. Ik, uh, ik heb het al helemaal nood voor nood ingestudeerd. Uh, want uh, dat hebben... Ter... Hebben, we, hebben we dat misschien trouwens? Ik wil een concert van Keith Jarrett. Er wordt nu even naast ja. in de bibliotheek opgezocht. Maar goed, vertel door. Dat, uh, gelukkig, daar is een uitgave van. Dat is door twee of drie Japanners is dat, uh, gemaakt. Ja. En nou, dat was mijn droom om dat altijd nog te spelen. Want uh, ik, ik vind dat een geweldig stuk. En uh, dat heb ik toen gedaan. En ja, wel, wel heel, heel maf hoor, moet dat ik zeggen. Om is te doen. Te doen. Ja, dat, is, dat kan helemaal niet. Want het, was, het was een improvisatie. En als ja. jij het uitschrijven, dan moet je precies doen wat Keith Jarrett ooit gedaan ja. heeft. Daar klopt natuurlijk helemaal geen bal van. Nee, het is, is een hele rare manier van muziek benaderen. Maar het was wel, uh, het was het absoluut wel waar. Het is echt uh, ja. fenomenal. En wat zo leuk is, je, je herkende daar zoveel... toen ik echt met, zeg maar, fysiek mee bezig was in mijn vingers... dat je zoveel componisten herkent. Echt stukken uit Bach en, uh, en andere stukken uit de zogenaamde Minimal Music en, en Debussy. En ik dacht van, dit, dit is niet alleen maar Keith Jarrett. Dit is heel veel, die man die je heeft gewoon ook de geschiedenis opgegeten. Ge, op ja. ja. Even kijken. Um, meneer Van de Weg. U heeft even moeten wachten. Bent u daar dat inmiddels? Wat zegt u? Ik heb, niet. ik heb zoveel dingen gehoord. Waardoor ik belde al rond half één op, ja. met een vraag. Uh, nou ja, en net was ik aan het bellen. Ja. En toen hoorde ik al een opmerking waardoor mijn vraag alleen maar voor mij nog belangrijker werd. Ah, nou, dat zie je. Soms uh, heeft het nut om te wachten. Ja, ik zal het proberen. Uh, de drie kernpunten zo. die ik nu al in jullie gesprek of in uw gesprek als je ja. hebt gehoord ja. uh, te laten Kom. uitkomen waardoor ik mijn vraag misschien uh, Kom. iets meer vat. Rond half één werd gezegd dat nooit zo ontstellend moeilijk te spelen is omdat die technisch helemaal niet zo moeilijk is waardoor je dus zeg maar de ziel erin moet leggen. Dat ja. Is één. ja. Uh, later in na Ene werd gezegd dat de, compo de composities van tegenwoordig dikwijls, zo niet vrijwel altijd, mathematisch zijn. Of mathematisch aanleunen aan wat dan ook. En uh, het derde punt dat genoemd werd, en uh, dat vond het dus ook, dat de muziek van tegenwoordig zo makkelijk koud is overkomt. Mm -hmm. ja. En uh, misschien dat ik dan... Uh, als ik nu mijn vraag stel... en de vraag is... wat is dan... voor de uh, pianist... bij u harmonische muziek? Muziek die dus... direct als het ware de mensen grijpt. En waardoor stel ik die? Ik ben lid van een Duits klassiek... klassiek muziekforum. En nou ja... dat brandt eeuwig en altijd... een controversie... ...tussen veel mensen die uh, bijna minimalistische muziek willen. Eén noemt zichzelf einton, En mij, ik ben geboren, getogen in klassieke muziek. Ja. Voor mij was Mozart het begin. En ik hoop dat hij ook het einde zal zijn. <laughs> en via hem ben ik langs de Mannheimers bij uh, Bach-Hendel gekomen. Daar houdt het zo'n beetje op. En via omhooggaande... Chopin, uh, de Franse expressionist, de Bicillen, la cathédrale anglétique, tot en met chaminade toe. Nou ja, zegt dus maar een groot deel van de 19e eeuw. Maar een componist als Wagner bijvoorbeeld, nou die verafschuw ik. Ja. Alleen maar contrasten, alleen maar lawaai. Uh, dus de, maar de maar, vraag is, wat, is, wat vindt er al De verruid? vraag is dus, ik zeg voor mij is harmonische muziek muziek, die mij beweegt, die mij roert. Direct ja. aan een profiest. Ik okay. hoor hem. En dat kan ik dus tonen. Ook aan wat jullie zweven lieten horen. Het begon eerst, jullie programma met muziek. Nou, die deed me niets. Helemaal niets. En daarna werd perg gebracht. Ja. En meteen raakt die okay. mij ergens. Oké, okay. antwoord. Eh... <tankt> um... Nou, het, het, het laat ik laat beginnen met het feit te zeggen dat, uh, dat ik het heel mooi vind dat is dus inderdaad uh, dat wat als 20e eeuwse muziek gezien wordt. Uh, mensen denken dan aan vaak piepknars, maar u zei zelf al: uh, ik hoorde aan het begin een stuk wat me niet raakte en aan het eind wel. Het feit dat dat dus kan met die 20e eeuwse muziek, dat dat zo verschillend is en zo divers dat het je dus en kan raken en anderen ook niet, dat vind ik al, al heel mooi. Dat, en het feit dat dat muziek überhaupt in staat is om de een te raken en de ander niet. En dat bij iedereen een andere uitwerking heeft. Dus dat, dat is heel, heel mooi. Wat harmonische muziek betreft, dat is interessant. Want als ik aan harmonische muziek denk... dan gaat meteen zeg maar, de, de, de conservatorium, oud conservatoriumstudent, Annex uh, muziekwetenschapsstudent met mij allemaal belletjes rinkelen. En die denkt aan een muziek die gebaseerd is op, op het westerse ja, toonsysteem. Wat we inderdaad uh, associëren met, met Mozart en noem maar op. Ik kan ook zeggen... Uh, als ik als mens denk, harmonische muziek... dan denk ik aan muziek die mij harmonie geeft. Die mij dus uh, die hm. niet uh, tegenstrijdig, tegenstrijdig gevoelens oproept. verwarring. Die... Uh, Precies. Of... Geen controverse. Die, die rein is, zou ik bijna zeggen. Die helemaal één wordt met jezelf. En uh, die muziek die vind ik in, uh, voor mijzelf in heel veel soorten muziek. Dat kan Bach zijn. Ik vind Chopin. Helemaal eigenlijk geen harmonische muziek. Het is een van mijn lievelingscomponisten. Maar dat is muziek die eigenlijk heel bewegelijk is en heel grillig. Terwijl die oppervlakken gezien zeg maar heel, heel aangenaam klinkt. Uh, Beethoven zie ik ook niet als harmonische muziek. Want dat is ook muziek waarbij de componist zijn eigen grilligheden... en ik zou bijna zeggen zijn innerlijke strijd... zijn innerlijke psychologische problematiek uh, in, in de muziek probeert te leggen. Dus de echte harmonische muziek is voor mij... Uh, sommige stukken van Bach, vooral die zeg maar, het goddelijke aspect verklanken, uh, zeg maar, de kerkelijke Bach, uh, ook de Renaissance-muziek vind ik vaak voor mij harmonisch, en de nieuw spirituele muziek. En Mozart ook vaak, hoewel ook Mozart uh, kan soms heel vrolijk lijken, maar uh, heeft uh, toch wel een hele diepe, sombere laag in zich. Zo, dan nou heeft u wel antwoord gekregen, meneer Van der Weg. Ja, of nee, maar het is te vragen of u er genoegen mee neemt. Dat is natuurlijk iets anders, hè? dat hoeft ook niet. Maar even wel antwoord. Ja, nee, maar er wordt, er wordt bijvoorbeeld het woord Rijn genoemd. En op datzelfde moment dacht ik, ja, dat is natuurlijk het verkeerd voorbeeld. Want als ik dan echt met de... Niet de zwevende stemming, kom maar met, met de stemming daarvoor. Dan weet je al dat je twee, drie op tafel hoger volgt ja, dan die, een kraai bent. Maar dat is voor, voor mensen die niet met uh, verstand hebben van muziek niet meer te volgen. Dus die discussie kunnen wij niet hier voeren. Nee, omdat goed. je dan moet je okay, te veel maar, maar, uitleggen over. Eh, over, over vijf eeuwen muziekgeschiedenis. Dat kunnen wij niet doen. Ik denk dat ik het even hierbij laat. Ik dank u hartelijk. Hartelijk bedankt jullie en, en veel succes. En u bent een gehoor. hele attente luisteraar, ja, ja, dat dat kan zeker. ik wel zeggen. Leuk. Um, ik laat iets horen van een, een CD. Want het is ook bijna half twee trouwens. Dus we mogen best even naar muziek Gewoon een, alleen maar naar muziek luisteren. Van uh, Hans Otte. Dat is een van die CD's die je hebt gemaakt, Ralph van Raad, Waar je juist misschien wel het uh, meest van houdt ook. Een ja. van de CD's. Ik weet niet welke, welke deel je van deze cyclus. Uh, misschien das, deel, deel 10 is heel deel mooi. Deel 10. Oké. Okay. Dat is ook gewoon trek 10. Dat is ook track 10, ja. meteen. Das Boeg. De heer Klenge, we zetten het gewoon aan. Nee, hey, dat is ook wonderlijk. Dat je denkt van nou, hey, we gaan ook weer verder met het gesprek. Dat die muziek ook in feite... Iets onverwachts doet. Even <laughs> zegt, dit, dit, je denkt namelijk, dit gaat uren door. Het is van Hans Otten, op muziek gezet, op cd gezet door uh, Ralf van Raat. Dat is boeg, de kleng even. Even pauze, jongens, en dan ga je weer <laughs> verder. Minimal Music, zoals het heet. Um, en dit is je dierbaar. ja. Ja, um, omdat uh, het, het zijn, uh, het zijn heel, heel weinig noten. En ik moet zeggen, het is eigenlijk helemaal niks. In die zin, <laughs> dat, je hoort geen melodie. Nee. Um, er, er is niet een, een, een enorme vondst ritmisch, gebeurt er eigenlijk niet zoveel. Maar um, die klanken, ja, de titel zegt ook Boek Dier Klengen, dus het boek van klanken. Het is een onderzoek bijna naar wat voor gevoel krijg je uit een harmonie. En de, de kleine schakeringen van veranderingen. Ja, je hoort het, de dige, de duke, de dige, de En dan komt er opeens een nootje tussen die even anders is. Die weer een nieuw soort kleur geeft. Je ja, hebt een ongelooflijke betekenis dan, natuurlijk. Je hebt een enorme betekenis. En dat, dat, is, dat vind ik altijd een moment van... alsof het soms bij wijsbekeur helemaal open gaat. Dat, dat je zo'n nieuwe kleur krijgt. En. Ja, ook als je het speelt, maar ook als je het luistert... dan raad je, je inderdaad in een soort trance... waarbij je, je, je kan je gedachten laten gaan... maar je kan ook heel goed opletten van wat hoor ik eigenlijk. Want je hoort wel soms een nootje die er steeds uitkomt... en een nieuw soort ritme geeft. Het is echt minimal. Maar het dwingt je wel tot heel geconcentreerd luisteren ja, eigenlijk. Tegelijkertijd, ja. Ja. ja. Doet me denken aan uh, Simeon ten Holt, Kanto uh, Ostinato. Ja, dat is... Uh, ja. Dat is inderdaad een in stuk die uh, uit dezelfde stroming voortkomt. Dit is een stuk eerder geschreven, volgens mij. Dus, uh, hoewel, na nou, de week... In 1979, me. 1920, het zal elkaar... Uh, naar de nou, het scheelt elkaar niet zoveel. Maar uh, Otte, vooral in, uh, in het toemaag... Otte is een Duitse componist. En toen in Duitsland was dat nog helemaal niet... Ja, mocht dat eigenlijk nog helemaal niet... <laughs> om Minimal muziek te schrijven, die zo mooi klonk. Ja, het dus Het was heel uh, onemotioneel on zijn, Precies, toch? Na moest, de oorlog, ja. de schoonheid had haar gezicht verbrand. Dus... Klopt. Dus het was heel bijzonder dat een en revolutionair... dat een componist gewoon mooie klanken durfde op te schrijven. Ik denk dat ik de de datum van ontstaan kan vinden. Uh, in 1976, vind je dat? Nou, dan was die uh, nog eerder. Drie jaar eerder. Ja. Um, ik krijgt trouwens ook een mailtje binnen van iemand... die reageerde nog op de muziek van Arvo Pert. Dat spel je p a umlaut r t klinkt als We zeggen het soms als peert, als, als een paard, maar het is... Pert eigenlijk, denk ik, op zijn Ests van uh, Roel Rent Die bijvoorbeeld schrijft dat die muziek van Pert... Uh, een rol heeft gespeeld bij het sterven van zijn vrouw, Spiegel. Oh. In Spiegel. Zo. Dat is hij toen uren gedraaid tijdens haar sterven. Zo. En op die manier is die muziek uh, van een enorme betekenis voor hem geworden. Mooi. Vind ik ook heel mooi. Zo um, vindt die muziek wel degelijk. Dat is dus ook hypermoderne muziek die zijn weg vindt in het dagelijks leven en in de essentiële momenten van het leven. Hm. Meneer Hoekstra, aan de telefoon. Goedenacht. Bent u ja, daar? Nacht. Ja. Het was wel mooie uh, muziek. Alleen je, moet, uh, je gaat de geest van, uh, van vliegen over de water. Hè? Maar het moet <laughs> niet al te lang duren. Maar vindt u het erg als de geest gaat vliegen? Nee, dat vind ik juist heerlijk. Nou, wou ik zeggen. Dus dan mag het toch juist eindeloos duren? Waarom zou het dan uh, niet te lang duren? Nou, doen? ik had op een gegeven moment had ik wel iets van, je uh, mag er wel wat variatie heeft, he, heeft u haast dan om uh, zeven minuten over half twee? Nee, nee, nee. Ja, nee, nee. nou, kom op, hè. Nee, nee, dat heeft gelijk. Aan. Ja, ga door. Ja, u verstaat me, u verstaat me goed? Ik versta je heel goed, ja. Okay. zoals altijd. Ik heb in, de, in het begin van de jaren zeventig op de Academie van Bouwkunst in Groningen gezeten. In een heerlijk oud pand, aan, een grachtenpand aan de Hoge Terra in Groningen. En wij waren de eerste jaargang die les, college kreeg, van een muzikus of een muziekleraar. En die legde ons de relatie tussen muziek en architectuur uit. Structuur, ritme, uh, kleur en hij bracht dan meestal... bracht hij Japanse muziek bracht hij mee. Japanse muziek? Hm. Ja. Zo. En dat vond ik wel mooi, was, moderne was dat... muziek. Moderne Japanse muziek? Fluiten, ja, bamboe -fluiten, dat... stel ik me daarbij voor? Nee, ik weet het niet precies meer allemaal. Het hm. feit uh, dat de Japanse muziek... dat die meer uh, wijst op alles vol muziek. Ja. Maar bij hun is meer de muziek, de, de stiltes tussen de ja. muziek in. Ja, oké, okay, daarom was het, ja precies. Zoals ook soms tekenen en schilderen. Ja. ja, en uh, uw gast uh, die had een, uh, een theorie. En wij hadden twee, nou uh, uh, dat was een kostelijk duo: Pijn en Wouda, dat waren schilders. Huh. En die gaven we vorm en kleur. En de theorie, dat was van, van de ruimte. Oh, hij zat altijd te kankeren over. Waarom waarom kopen ze bijna geen schilderijen? En die kwasten, die, die kwasten hier vergeten schoon te maken. En zo'n kwast die kost hartstikke duur en dat soort dingen. Die kost veel. Echte kunstenaar. Maar hij had een theorie. En hij zei, bij muziek, dan ben je alleen je oren kwijt. En bij een schilderij ben je je ogen kwijt. Ja. En... Je uh, ogen die zijn veel belangrijker. En daarom kopen de mensen geen al minder okay. schilderijen. <laughs> ja. dus er zijn zo heel veel mensen die, die, die kopen iedereen uh, die houdt van muziek. Dat maar er zijn waar. veel minder mensen die van kunst houden. Dat is niet waar hoor. Of van, van schilderijen. Of echt, dat dat niet waar is dat iedereen van muziek houdt? Nou, ja, god, dat gaat toch van. van... ...piratenmuziek en... Nou ja, op die manier bedoel je... ...iedereen houdt wel van, ja, van, een, een, soort van een soort muziek. Uh, ja. Als er geen muziek was... ...dan moeten ze het weer opnieuw uitvinden. Ja. Nou ja, ik... ik als ik even mag uh, reageren. Ik denk dat uh, uh, wat schilderij betreft, dat is, dat is misschien denk ik wel zo dat dat voor een klein, redelijk kleine groep is, zou ik maar zeggen. Maar het, het, het, zeg maar, het, het feit van kijken, dat, is, dat zit natuurlijk ook in televisie en uh, in film en, en dat soort dingen. Dus ik denk, uh, dat kan je misschien wel een klein beetje vergelijken met uh, het luisteren naar klassieke muziek versus popmuziek. Want ik denk dat heel veel mensen, uh, na de grote groep, bijna heel veel mensen luisteren naar, naar muziek, een vorm van. Alleen, ja, er is een verschil tussen hoe luister je, uh, is het, hoe belangrijk is het voor je, is het een uh, soort identiteit, zoals op de middelbare school, dat het, ja, het is misschien niet zozeer lief voor de muziek, maar meer het hele het wereldje eromheen, van rappers en weet ik wat, die, die een soort identiteit uh, weergeeft, waardoor je daarbij wil horen. Dus is dat de functie van muziek? En dat kan je misschien vergelijken, een beetje gek in vergelijking, hoor, maar met bijvoorbeeld het kijken naar films, terwijl uh, je ook muziek kan ervaren, kan willen luisteren om echt te luisteren, wat gebeurt er? En dat kan je bijvoorbeeld ook weer met schilderen... Uh, of met schilderkunst vergelijken misschien. Dus er zijn allemaal verschillende manieren... Denk ik, waarop je met dingen bezig kan zijn. En ook met kijken. na schilderkunst uh, denk ik dat je ook kunstvormen hebt... Uh, als, als, uh, als inderdaad als films en dat soort zaken... die soms kunst zijn, soms niet. Maar wel ook een vorm van kijken. Net zoals een vorm van luisteren. Ja. Waar ik ben... heb bewust... Uh, wil ik geen televisie hebben... Nee? Want als, ik ben gek op platen en muziek, van, van uh, klassiek, ben, uh, Bach vind ik heel mooi. Dat, dat, ja, ik ben in de jaren zestig, dus het is veel pop. en. Uh, maar ik wil bewust, ik wil bewust geen, geen televisie, want naar muziek kan je luisteren. En ondertussen kan je schrijven en je kunt een boek luisteren. Maar dan luister je niet meer goed. Dan luister je niet dat meer dat goed. Valt mee. nee, nee, dat is het dat een goede hang geworden. Ja, dan moeten we strenger zijn, meneer Hoekstra. Ja, oké. Okay. Ja, maar als je naar popmuziek luistert, nou, dan kan je ze best wel beschrijven. En uh, je, ja, je hebt okay. het al vaker gehoord, klassieke muziek, oké, okay, dat is een beetje anders. Ja. Ja, maar, maar een tv, dan, dan, dan kan ik niet meer schrijven. Dan kan je helemaal niet meer schrijven nee, dat is waar, of een boek ook. lezen. Maar ik leef met iemand die muzikus is en die, als ik muziek opzet en ze komt thuis, dan moet het uit. Want zij kan dat niet combineren met... Nou luister je, je maar. Nee, maar de muziek gaat voor haar echt. Dat is, echt dit is, dat is zo heftig, die ervaring van muziek. Dat direct, direct. De, gaat zo direct door naar het zenuwstelsel. Zodat je kan daar, zij kan daar niet mee. tegelijkertijd met iemand mee praten, bijvoorbeeld. Dat kan niet. Ja. Nee, oké. Okay. Want je moet echt luisteren. Van. Muziek is om te luisteren. Ja, om dat, ja, je moet niet om dat visioen van een ander landschap binnen te gaan. Ja, ja, ja. Doe je het licht dan ook uit? Helemaal lekker in het donker. Mm, nou, dat heb ik ook wel eens gedaan. Ja, ja ik ook. Het ja. is ongelooflijk intens. Hè? Dat is heel intens. Ja, dat je kan je, goed, je aan iedereen ja. aanbevelen. Gewoon het licht uitdoen en alleen maar luisteren. Dat is waanzinnig. Ja, ja, doe ja, je het ja. er half doe jij dat? Ja, ja, zeker. Ik vind dat heerlijk. En s'nachts muziek luisteren, misschien doet u dat ook wel. S'nachts muziek luisteren, dat vind ik altijd het eigenlijk een ideale tijdstip. Ja? Als je niet slaapt, ja, tenminste. Ja, helemaal geen geluid om je heen. Ja. Nee, dat, dat, dat, maar dan gaat nou, het echt... Ja, ik op... woon in een dorp, dus uh, hier is altijd wel een heerlijke rust. Maar eigenlijk is veel muziek, denk ik, wordt dus geluisterd om afgeleid te worden. Weet je, in plaats van ja, om te luisteren. Ja, wat je zegt, dat is behang. Ja, maar dat willen we niet. Chroma, ja, je, behang is er... ook goed. Nee, sorry, dat willen we wel, maar... Nou ja, we hebben, hebben het over andere uh, gesprekken maar met Maar wat, ja. wat was die theorie van, van, van uw gast, van, van Ralf uh, van Raad Tomaar of zo? Ja, ja. Nou, ik kan hem zelf dat aanspreken. He. Dat ja. is het aardige. Maar van, wat, wat, wat, wat was uw theorie tussen ogen en oren? Oh, ja, het, um, dat um, uh, de, de, de opvoeding van het... Ik hoop dat ik het nou goed zeg. De opvoeding van het oor. 50 jaar achterloopt die van het oog. Dat, dat was eigenlijk dat was die Pierre Boulez. Zo'n dirigent componist die dat ooit gezegd heeft. En die wil daarmee zeggen dat um, in de geschiedenis zeg maar schilderkunst. Laat het zo zeggen. Um, in de muziek geschiedenis zijn heel vaak rotte eieren. En, uh, en, en rotte tomaten gegooid naar componisten. Uh, Stravinsky. Uh, nou er zijn heel veel voorbeelden. Uh, Beethoven die zijn later werken werden ook niet echt gewaardeerd. Terwijl uh, in de schilderkunst is dat veel en veel minder gebeurd. Op een of andere manier... en dat bedoelde hij, is het met, uh, met het oog, dus als je kijkt, heeft dat minder impact gehad? Of was men sneller gewend aan ja, beelden die ze niet kenden, modernistische dingen of moderne kunst, dan als het om muziek ging. Dat, dat, dat riep altijd zoveel dingen op en zoveel feller en intenser. En dat, dat, uh, dat het minstens vijftig jaar duurde voordat zeg maar, uh, de, het, een muziekstuk... net zo gewaardeerd werd zou worden als een schilderij uh, door een kijker. En dat was een ah, beetje het zo. idee. Ja. Ja. Heeft u het nog eens uitgelegd gekregen? Meneer Hoekstra, ik dank u wel. Ik ja, hoop, ja, Ik zou zeggen, doe, ja. doe het licht uit en luister... Ja, goed. En, ja. en hartelijk dank. Ja, u nee? ook. Ja, uh, Fijn. Hedde. Hallo, Hedde. Ja. Bent u daar? Ja, dat ben ik. Oké. Okay, ja, ik kan u horen. Ja. Oké. Okay. Ik uh, ben was gepassioneerd door het idee dat de barakmuziek barak en uh, de Duitse muziek uh, nogal wat uh, kenmerken hebben die uh, gelijk uh, die overeenkomsten zijn. Ja. Interessant. Ik, uh, daar ben ik eigenlijk wel mee eens. Hm. Uh, nu, wat de vorige spreker zei over oh, kijken en uh, horen, ik vind horen uh, iets heel fundamenteels. Ja. Ik vind muziek iets heel fundamenteels. Ik ben helemaal ontroerd als ik van een jonge Japanse, in, uh, in Japan opgegroeide pianiste, prachtige muziek van bijvoorbeeld van Schubert hoor spelen... Hm. Ja. Dan denk, denk ik, ja, dat is zo hier heel totaal verschillende culturen en dan, dan toch de mij aansprekende interpretatie geven van Schubert uh, Mooi. muziek. Maar <clears throat> wat ik ook, en uh, dan kom ik even terug op die barok en de heet-daagse muziek, wat ik ook zeer van niet aan vind, is uh, de muziek van uh, Simeon ten Holt. Ja. Hm. En, met name de Canto Ostinato het begint en... als een soort uh, oefening in de ritmiek. Ja. en het, uh, het grandioze middendeel is toch uiterst harmonisch. Dat denk ik aan Bach. Dat denk ik aan de modulaties die Frans Schubert zo goed kent, in de verschillende toonsoorten uh, moeiteloos in elkaar overgaan. En uh, de, de gedrevenheid van die muziek, ja, die komt bij uh, heel primitief. Uh, ik bedoel dan uh, niet primitief in, nee. in de zin van primitieve muziek, maar in mijn uh, primitieve oer, ja. gevoelens, ja, oergevoelens komt dan. En dan heeft dan u om... daar nou nog een vraag over? Of, of wilt u het eigenlijk gewoon vertellen? Nou, oh, ik kom het wel over vertellen. En mijn vraag is eigenlijk: hoe waardeert u nog gast dat? Hoe waardeer je dat waar <lacht> Simon ten Holt, ja, die muziek, met name dat Kante Ostinato. <lacht> dat het, oh. Doet het inderdaad een beroep op oer? Ja, ervaring van tijd, ritmiek, een soort, het is een soort stroom in de tijd, een rivier, van klank. Ja, het, is, het is heel fascinerend, uh, ja. dat stuk. Ik, het, is, um, het is geen makkelijk stuk eigenlijk, omdat het, het is een lang stuk het ja, is. Het uh, kan vier uur. Het, kan, dus. ja, dat, het verschilt natuurlijk, maar, uh, want het, het is open, maar het is een lang stuk. Het vergt behoorlijk wat concentratie. En wat er zo fascinerend aan is, sowieso aan die hele stroming, vind ik, dat heet dan minimalistische muziek, dat je ja. denkt dat er weinig gebeurt, maar er gebeurt ontzettend veel. Ja, precies. En ja, dat precies. is er leuk, dat vindt ik ook. En ook dat je op verschillende manieren kan luisteren. Ik zal het maar even onderbieden zeggen, je kan het als behang beluisteren, want je kan er perfect de, de afwas bij doen. Maar... Ja, nou, ja. Dat, dat kan weer ja, wel heel erg goed. Nou, nou, si Laat je het simeon ten zelf maar niet horen. Nee, maar, nou ja, nee, maar het, nou, het, het heeft een aangenaamheid die, die je niet, niet enorm stoort. Maar je kan ook heel geconcentreerd naar luisteren, omdat er zoveel gebeurt. Op er zit een... wel uh, veel dynamiek in, dus ja. de afwas die... Uh... Ja, ik heb ja, <laughs> ja, dat is ook waar. wat moet je voor zich vasthouden. Ja. Maar nee, dat klopt. Maar dat, dat vind ik zo mooi. Ik, ik vind sowieso muziek zelf altijd heel inter integrerend. Die, die, zeg maar, die op verschillende niveaus kan beluisteren. En je kan inderdaad zo genieten op verschillende manieren... van de ritmiek, de harmonie, eh, alles. en Ik vind het ook interessant dat u dat zegt. Want u heeft zelf geen probleem met de, de lengte van het stuk. Dat u het zaag begint te vinden. Nee, hey, ik heb het een keer meegemaakt in een concert met op vier... Uh, vier pianos? Vier pianos, vier vluggens in ja, het een, uh, stat ja. stationsgebouw van Groningen. Oh ja. ja en toen het aan het eind kwam, vond ik eigenlijk dat het nog niet een het was. <laughs> dat is een heel goed teken. Maar het is zoiets als, ja. als, alsof je dan aan het wezen van de tijd zelf raakt. Ja, precies. Van iets wat eindeloos is en altijd gewoon juist... Gewoon ja. duurt en voortgaat, ja. en niet grijpbaar ja. is, toch? Daar raak je dan aan met die muziek. Ja, dat vind ik wel, ja. Ja, het belangrijkste, ja, dat is zo. En dan is het station natuurlijk wel weer een mooie het, plek. De hele gekke associatie die ik nu heb, is dat ik die tijd ook terugvind in, de, in de, een van de lage tonen in het uh, stuk van uh, Mussorgsky, uh, Het Oude Slot. De oude kasteel. Ja, het is ja. ja, er zit een, in de linkerhand zit een toon die regelmatig die eindeloos herhaald wordt. En die ik in weinig uh, piano concerten terug vind. Wat is dat nou? Jammer dat we dat niet even kunnen laten horen. Maar het nee. is uh, en ook, een, ook ja. een associatie voor echte muziekkenners. Dus we willen niet de mensen die dat niet zijn uh, uh, buiten boord laten vallen. Dus ik ga het hier even bij laten. Uh, Hedde, ik dank je wel. Oké. Okay. Ik wens je nog een hele goede nacht. Ja, verder. Ik, wil nog even een, ik, ja, ik weet niet waarom ik daar nou bij kom... maar uit, ik heb die brieven van Debussy... Claude Debussy, een componist bij me... die voor jou persoonlijk heel belangrijk is... en je tour tenslotte er al verraad... met muziek van uh, Claude Debussy uh, rond door het land. met geeft concerten. Citaat uit een van de brieven van Debussy, oktober 1902. De oude Bach, die de muziek zelf is... trok zich niets aan van harmonische formules. Neem dat maar van me aan. Hij gaf de voorkeur aan het vrije spel van klanken... waarvan de klanklijnen parallel of tegengesteld... momenten van een onverwacht ontluiken voorbereiden. Die ook de minste van zijn ontelbare partituren... met een onvergankelijke schoonheid toren. Ja, fantastisch. Het ontkent een beetje alles wat we gezegd hebben. Aan de ene kant hè, dat het mm -hmm. Bach had, was dus helemaal niet harmonisch bezig met de wetten van de harmonie... maar het gaat om het ontluiken. Ja. ja. Ja, zeker. Nou ja, Bach, Bach is, uh, is ongelooflijk, want dat is eigenlijk uh, iemand die, die in zoveel stijlen uh, heeft gecomponeerd in, met zoveel... Uh, met zo'n rijkdom van palet. Nou ja, inderdaad, ik, zonder hier een muzikologische verantwoording ja. te geven. Maar dat Doe, is, doen we niet. Dat gaan we niet doen. Ik ben niet uh... van muzikologie. <laughs> je bent muzikoloog. Ja, dat is het gevaar. Ja. Maar het is, het is ongelooflijk. Als je in deze tijd had geleefd ook dan. Uh... Nou ja, Bach is, is tijdloos. Dat is gewoon uh, het meest, in één woord eigenlijk het meest belangrijk. We gaan je ook nog. Want je hebt nog, uh, uh, we hebben je gehoord in, in heel veel muziek die dat minimalistische beetje heeft, het meditatieve. Maar je kan ook hele andere dingen die wild zijn en ruig en ongelooflijk acrobatisch. en die bijna een fysieke inspanning zijn. Dus ik, ik heb. Uh, uh, wat heb ik nu staan? Ah, Lienberg. Magnus Lienberg. Zo, zo heet ook blazer toch? Zo. Nee, dat is Christian Lienberg. Oh, Christian, mee, zijn broer. <laughs> um, etude, 2004. Moeten we ons schrap zetten? Uh, ja, het is wel heftiger dan de andere, okay. maar niet heel heftig. Nee, dat er zijn beetje. nog heftiger dingen, maar, maar het is, is een beetje heftig. Ja. Oké, okay, nou. Ja. Ja, je moet de dingen natuurlijk wel uit laten klinken. Want dan is er een stuk geweest en dan komt de stilte weer. Die is ook niet slecht. Van Magnus Lindberg componist die geboren is in 1958. Een stuk, een etude uit 2004, gespeeld door Ralph Verraat... op een van die talloze cd's die eigenlijk allemaal bijzonder de moeite waard zijn. Ralph Verraat. Uh, dat meen ik ook echt. Ik vind het, het is ook als het heel hondsmoeilijk spelen is... dan houdt hij er nog altijd een soort poëzie in. Een gevoel voor klank en verhaal. En hetzelfde geldt voor als er maar twee of drie noten... armzalige nootjes het op moeten nemen tegen de stilte. Um, vrij zijn in muziek. Dat is denk ik voor muzici vaak het hoogste doel. Misschien wel een staat van vrijheid bereiken. Is het zo, Ralf van Raad, dat je dat als piloot... in een vliegtuigje eerder hebt dan als pianist? Ja. Het gevoel van of, vrijheid. Of andersom. Voor mij andersom. Ik heb het eerder in de muziek. Ik ben uh, vliegen is een, uh, is, een, is een passie van mij. en die Ik altijd. Ik moest kiezen tussen vliegen of spelen. Voor mezelf. het is spelen geworden. En dat zegt wel een hoop, denk je ik. Je had als jongetje, voordat je met Chick Corea ging corresponderen, <lacht> had je piloot willen worden. Ja, eigenlijk <lacht> zoals elke <lacht> jongetje ongeveer. Maar ook dat was voor mij altijd wel heel serieus. En ik heb toen ook aan zeevliegen gedaan, toen ik 14 was, twee jaar. En, maar de muziek heeft het toch gewonnen. En nu vlieg dus ik, ik uh, als uh, in mijn vrije tijd uh, zelf. Wat, wat vlieg je dan? Uh, Cessna, dus een motor propeller vliegtuigen ah, okay. ja. En dat is fantastisch. Uh, er is niks mooier voor mij dan een druk concertweekend... en de volgende dag alles letterlijk en vlugelijk achter je laten. En dat is hetzelfde gevoel wat je ook wel krijgt met muziek. Dat je van de grond komt. Uh, in, de, in de beste gevallen met concerten heb je dat. Dat je dat de tijd stilstaat. En het is hetzelfde als een zonsondergang meemaken als je in de lucht zit. Dat is zo fantastisch. Want dan, is het, dan ben je dus boven de aarde verheven, even heel letterlijk. Ja. Dus vrij, denk ik, ja. los. Ja. Maar is dat ook eigenlijk je ideaal als muzikus? Om dat in een concert met mensen samen te ja. beleven? Zeker, ja. Dat is, uh, dat is het streven dat je, dat je in een andere dimensie komt. Um, dat je mensen laat, gelo dat je ze laat geloven dat je ergens anders bent. Dat moet je natuurlijk in eerste plaats zelf doen. Maar ja. dat kan niet forceren. Dat gebeurt of het gebeurt niet. Je kan ook niet goed zeggen wanneer dat gebeurt. En soms gebeurt het ook niet. Maar het, het is het, het mooiste als dat gebeurt. Als het vanzelf gebeurt. Als je voelt dat de zaal met je meeademt En eigenlijk met je mee gaat dromen. In zekere zin. Je moet niet te veel dromen. Want je hebt wel in nood te spelen. Maar het, dat is wel... Het, het ultieme gevoel. Dat op het moment dat je je laatste noten speelt, dat je die stilte nog blijft horen. En dat je even, inderdaad, met beide benen op de grond moet komen. Dat is, ja. dat is het mooiste gevoel, vind ik. Opstijgen. Ja. Mooi. Nachtvlucht was dit. Met Rand van Raad. Ik uh, vind je een geweldige ambassadeur van uh, moderne pianomuziek, maar daarmee van heel veel meer. Niet alleen maar zomaar noten, maar van wezenlijke dingen die je inbrengt in onze zo. samenleving. Daar dank ik je hartelijk voor. Graag gedaan. Al die cd'tjes. zijn maar schijfjes, hoor. Die kun je kopen. Dan moet je bij Naxos zijn. Dat is trouwens ook een goed, goedkoop label. Maar ze brengen het wel uit. Um, zometeen de EO met Dit is de nacht. Dit is de nacht van Renze Klamer. En die staat klaar in de startblokken. Helemaal scherp met eten. die gaat toch op oh ja, tijd door? Morgen... Hebben wij weer een nieuwe gast? Ik geloof dat het Helco Span is. Nee, Guilene Plag. Nou, ach, ik haal die twee altijd door elkaar. Ja, <lacht> ja dat heb ik dan weer. Uh, morgen gaat het over rozen. Nee, Valentijnsdag. Uh, Gerk Kleis is rozenkenner. Maar dan gaat het over de betekenis van de rozen. Uh, dat is niet zomaar iets. Dat is morgen. Goeienacht.